In de brief die fel van toon is roept Kirchner Cameron op om onderhandelingen te beginnen over de Malvinas, zoals de Argentijnen de eilandengroep noemen. Ze schrijft dat veel mensen en regeringen de claim van Argentinië op de Falklandeilanden eilanden ondersteunen. Groot-Brittannië zegt dat alleen de inwoners over hun toekomst beslissen. De 3000 eilandbewoners willen in meerderheid Brits blijven. De reisbranche maakt zich zorgen over belastingverhogingen voor toeristen. Volgens brancheorganisatie AMVR proberen steeds meer landen over de rug van toeristen de te spekken. ANVR-directeur Oostdam noemt als belangrijkste voorbeeld... de luchthavenbelasting op Spaanse vliegvelden. Die ging in juli vorig jaar op sommige luchthavens tientallen procent omhoog. En dat is geen goede zaak, zei Oostdam op Radio 1. Wat ons omgaat is dat wij, eh, naar die situatie moeten we niet naartoe... dat je inderdaad ziet dat eh, nou, te hooi en te gras er overheden zijn in het buitenland... die menen dat, uh, dat de toerist een, een aardige inkomstenbron kan zijn... en uh, dan uh, op een hele opportune wijze uh, belastingen gaan heffen op welke manier dan ook. En dat vinden wij geen goede zaak. De brancheorganisatie lobbyt op Europees niveau om de verhogingen tegen te gaan, zegt Hoosdam. Bij een aanval door een Amerikaans onbemand vliegtuig in Pakistan... zijn een Taliban-commandant, zijn plaatsvervanger en zeker acht anderen gedood. De droneaanval is gemeld door stamleiders in de regio Waziristan... aan de grens met Afghanistan en door veiligheidsfunctionarissen. De gedode commandant is Mullah Wazir... die opdracht hebben gegeven tot veel aanvallen op Amerikanen in Afghanistan. Hij zou in conflict zijn gekomen met andere Taliban-leiders... omdat hij geen aanslagen liet uitvoeren op Pakistanse militairen in Pakistan... In november raakte hij gewond, vermoedelijk bij een aanslag... door vijanden binnen de Taliban. Mullah Wazir kwam om het leven bij een raketaanval op zijn huis... dat even buiten de hoofdstad van Zuid-Waziristan staat. Vanaf volgende week donderdag mogen winkels geen doosjes... paracetamol van meer dan 50 stuks verkopen. Alleen apotheken mogen dat. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen... besloot de verkoop van de pijnstiller in 2011 aan banden te leggen. Het college signaleert een stijging van het aantal vergiftigingen... door een te hoge dosering paracetamol... Of die stijging samenhangt met de verkoop van paracetamol in supermarkten... of juist met die van grote verpakkingen, bij de apotheek is niet onderzocht. Wel is duidelijk dat in de afgelopen jaren steeds meer paracetamol is verkocht. Het weer bewolkt en hier en daar wat regen of motregen. Temperatuur 9 graden te wadden en gaat op 11 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Ah, en we verkeersinformatie. File op de A15 van het Europort naar Rotterdam. Er staat een vrachtauto stil bij knooppunt Vaanplein. Twee kilometer file tussen Pennis en knooppunt Vaanplein. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel en Central Park erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Stop nou eens met al dat ingewikkelde gedoe en gezeur over vergunningen. Maak krimpgebieden regelvrij, dat zegt Duco Stadig, voorzitter van het H-team. En dat uh, team is speciaal opgericht om nieuwe bestemmingen te bedenken... voor oude gebouwen en gebieden die leeglopen. Goedemorgen, minister Stadig. Goedemorgen. Is dat regelvrij maken echt een oplossing voor gebieden... waar bewoners en bedrijven wegtrekken? Nou kijk, even, uh, regelvrij is misschien een hele sterke term... maar wat ik bedoel is... Er zijn honderden regels op het gebied van de ruimtelijke ordening, heb ik het dan even over. Ja. Die zijn de afgelopen 50 jaar uh, gemaakt. Uh, in een tijd van groei. In krimpgebieden ontdek je nu dat een aantal van die regels eigenlijk beter afgeschaft kan worden. En waar ik voor pleit is om dat systematisch te gaan doen. Oké, okay, laten we eerst eens even. Uh, uh, geef eens een voorbeeld van zo'n regel. Nou, uh, stel je hebt een, uh, een leegstaande agrarische loods. Uh, dat kun je je voorstellen in zo'n gebied. Uh, en je wil iemand komt langs en die wil daar een filmstudio vestigen, daar kun je, ja. je ook iets bij voorstellen. Uh, dat mag dus niet. Uh, daarvoor is een uh, wijziging van het bestuursplan nodig, dat duurt 26 weken, mm -hmm. op zijn minst. Uh, in die 26 weken moeten de meest bizarre dingen worden onderzocht. Dus bijvoorbeeld uh, als iemand zegt, ik heb hier wel eens een vleermuis gezien, dan moet er een uitgebreid vleermuisonderzoek <lacht> gedaan worden. Nee, ja. dat geloof je allemaal niet, maar dat is echt waar. Ja, het gaat ver. Uh, nou, En wat ik zou willen is dat je in zo'n situatie uh, de gemeente of misschien de provincie zegt... als je je hier vestigt, uh, dan ga je gewoon lekker aan de gang met je filmstudio. Je mag geen hinder veroorzaken, je mag geen criminele dingen doen. Maar uh, hartelijk welkom uh, en binnen een paar weken kun je aan de slag. Ja. Dat is een beetje het idee. Ja, maar u, even voor de duidelijkheid, u pleit niet voor een vrijstaat staat in krimgebieden. Nee, kijk, er zijn ook regels dat je je buurman niet de kop erin slaan. Ja. Dat moeten we vooral zo houden. Binnen het betamelijke, je... ja, ja precies. precies. Uh, uh, maar bijvoorbeeld wel de vrijvestiging van een bordeel in een oude fabriekspand of zo? Uh, nou, de, de, dus daar krijg je de, de, de discussieonderwerpen uh, van wat wel, wat niet. Dus nee. ik zou zeggen, alles wat crimineel is, in ieder geval niet. Alles wat uh, aan de omgeving hinder veroorzaakt, in ieder geval niet. Nou, dan kun je bij een bordeel afvragen. Het is niet crimineel, het is nee. vol, volgens mij volgens de wet toegestaan. Mm -hmm. Ja, waarom niet? Ja, het moet kunnen. Maar een chemisch bedrijfje midden in het boerenland? Nou, daar kom je dus in de sfeer van uh, hinder die te groot kan zijn. Dat hangt dus vanaf wat, wat zo'n bedrijf uitstoot. Ja. Uh, dus daar zou ik nog wel regels aan willen stellen dan. Ja, want ik leg u deze dingen even voor, want uh, het mag dan een krimgebied zijn. Er wonen wel mensen. Ja. En die krijgen te maken met al deze, uh, ik noem het maar even, cowboys. Nou, cowboys dat is uw woord. Ik, ik, eh, kijk, die mensen die hebben ook een heel ander probleem, eh, namelijk dat het voorzieningenniveau in hun uh, stad of dorp afkalft. Hè. Mm -hmm. Scholen, winkels, et dat komt omdat er steeds minder mensen wonen. Dus die hebben ook wel weer een belang eh, dat er leven in de brouwerij komt. En eh, waar ik voor pleit is dat dat dus op een wat andere manier dan voorheen, maar dat we dat toch proberen te organiseren daar en... Of je dan cowboys aantrekt. Kijk, je trekt, ja. gewoon, je trekt ondernemende mensen aan... die mm -hmm. het wel prettig vinden dat je daar de ruimte hebt... dat het goedkoop is en dat je er ook wat meer mag... dan in onze overvolle randstad. Nou, zulke mensen zijn er. Ja. En volgens mij kunnen die daar de nodige beweging veroorzaken. Ja. Nou, wordt er al jaren van alles geprobeerd... Hè? Omdat, om die krim tegen te gaan die leegloopt. Moeten we langzamerhand niet gewoon eens accepteren... dat er gewoon krimgebieden zijn? Is een fenomeen van alle tijden. Mensen trekken al eeuwen weg naar andere gebieden... omdat ze daar meer verdienen of daar prettiger wonen. Moeten we ons daar niet gewoon bij je gaan neerleggen zo langzamerhand? Ja, maar bij dat neerleggen hoort dus dat je je regelgeving daar dan aanpast. Dus waar ik voor pleit, is er inderdaad een vorm van je erbij neerleggen. Ja. Eh, en zorgen dat, eh, laten we zeggen, de gevolgen worden verzacht. En dat de kansen die het geeft ook worden benut... doordat je verstikkende regels dan afschaft. Ja. Nou hebben wij even gebeld met Paul Snabel van het Sociaal Cultureel Planbureau. En, en hij vraagt zich af hoe je die regelvrije gebieden eigenlijk gaat afbakenen. Want ja, dan krijg je straks dat er twee meter verderop andere regels gelden. En dan creëer je eigenlijk weer nieuwe krimpgebieden... omdat iedereen alweer in dat krimpgebied waar alles mag wil gaan zitten met zijn bedrijf. Dus je krijgt een soort rechtsongelijkheid. Ja, dat vind ik dus een beetje het oude denken... He, dus, dus daarom hebben we in Nederland... moet alles overal hetzelfde zijn. Omdat je eh, anders dat soort, eh, dat soort situaties zou kunnen krijgen. En dat willen we niet. Waar mm -hmm. ik voor pleit is te zeggen... laten we er nou een beetje makkelijker in worden. En ja, iemand moet dus zeggen... Eh, hier wel, hier niet. Ik zou zeggen... Eh, een gemeentebestuur... Eh, in, eh, in samenwerking met de provincie... dan denk ik dat je twee democratische organen heb die dat samen uh, wel mm -hmm. moeten kunnen uh, beslissen. Maar gemeenten en provincies die zich keurig aan de regels moeten houden... Ja, die, die, die, dat kan toch scheef oog veroorzaken? Kan ik me voorstellen. Ja, maar kijk, die gemeenten en provincies die zich keurig aan de regels moeten houden... die hebben ook geen probleem. Ja, dat zijn, daar, daar krimpt het niet, daar groeit het nog. Dus dan kun je zeggen, nou, er is geen aanleiding om uh, van regels te gaan afwijken. Waar we het over hebben mm -hmm. zijn gebieden waar een probleem is. Ja. Gaat het regelvrij maken, althans minder regels uh, uh, in die krimpgebieden toepassen... daadwerkelijk bijdragen aan nou, misschien wel een revival van die krimpgebieden? Want ja, ik kan me ook voorstellen dat als, zelfs als zich dan één een, een keer... een enorm bedrijf daar vestigt, is het nog niet vanzelfsprekend... dat die gemeente daar financieel ook iets mee opschiet. Nou, ik heb het ook niet over de gemeentefinanciën... maar meer over de uh, leven in de brouwerij, ja. mm het -hmm. van voor voorzieningen, uh, dat soort zaken... Kijk, garanties kan niemand geven, dus ik ook niet. Maar ik, uh, ik zou denken dat als je uh, ja, een, een ander soort uh, ondernemers aantrekt... Uh, dat het kan helpen, laat ik het nou even voorzichtig uh, formuleren... Uh, als je het niet doet, dan helpt het in ieder geval niet. Nee, Het is een beetje uh, krimgebieden, uh, je moet toch wat. Ja, kijk, wij willen eh, met z'n allen eh, eh, vanuit Den Haag... willen we geen eh, geld naar die gebieden sturen. Dat gebeurt nauwelijks. Hè. Daar hebben ze wel om gevraagd. Nou, dan zou ik in ieder geval zeggen... geef ze dan de vrijheid om een beetje hun eigen dingen te regelen... op het gebied van eh, de ruimtelijke ordening. Ja, zodat er een herbestemming gevonden kan worden. Ja. ja en daar bent u dan weer voor. Ja. Hartelijk dank. Duco Stadig, voorzitter van het H-team. Ma da poca vi gidava bene Si tu la parla piet americano Quando sa parla mo la sotto luna Con madavenen cave di i love you Papa l'americano Papa l'americano Ik gaan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 Goede doelen maken massaal gebruik van straatwervers. En dat geeft irritatie, maar levert ook veel nieuwe donateurs op. Deze reportage van Niels de Jager werd eerder al in het najaar uitgezonden. Hallo meneer, mag ik misschien even eventjes lenen?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 En ze uh, zijn ook onpartijdig, dus ze kunnen ook elk land binnenhalen. Terug bij de straatwerver van het Rode Kruis, die mij als donateur wil binnenhalen. Ja, of ze een nou, trucje sorry. toepast, weet ik niet, maar ze krijgt me wel om. Ja, oké, okay. uh, uh, is goed. Ja, ja. Nou, helemaal top. Ik, ik, dan, uh, ik tuin er toch in. Dan, uh, ga ik er toch in. Goed, het gaat om dit formuliertje. Ik wens ze veel invullen. De oud-straatwervers ik en Mitra vinden het inmiddels ook behoorlijk irritant om steeds weer op straat achterna gerend te worden.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 Mag dat. Vandaag staan wij namens Strooi Kruis. Morgen, behalve irritant, is straatwerven ook heel duur. En mensen weten niet dat dat 80 euro kost. Dus als ze één donateur werven, krijgt ze een bureau daar 80 euro voor. De meeste mensen geven ongeveer 5 euro per maand. Dus dan moeten ze minstens anderhalf jaar donateur blijven... wil dat goede doel daar überhaupt winst op maken. Reportage was dat van Niels de Jager. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland Straks kunst uit een erfenis kun je veilen, houden of verkopen in de erfeniswinkel. Eerst nu het ochentumeur van Henk Spaan. Van de feestdagen ben ik nog niet helemaal bekomen. Wat een lawaai op de tv. Maar wel heerlijk gegeten en gedronken. Eendelever natuurlijk. In Californië mag het niet meer van de dierenterreur... en in Nederland is het verboden het vet te mesten. Maar lekker dat het is. Laatst heb ik mezelf afgevraagd... zou ik ook eendelever eten als het wel mocht van de dierenterroristen? Gewetensvraag. Zo sluit ik niet uit dat ik op mijn achttiende hash rookte... omdat het niet mocht van de politie. Ja, jongens en meisjes, toen kon je nog gearresteerd worden... met een lucifers doosje marihuana op zak. Dat maakte de lachkik er stukken leuker op. Eendelever zie je vooral tijdens de feestdagen. Ik noem dat het syndroom van Xander de Buzonier. Gedurende het jaar schittert Xander de Buzonier door afwezigheid. Hij staat niet in de hitparade, hij maakt geen platen, zit nooit bij de wereld door. Hij is er gewoon niet. Maar tijdens Oud en Nieuw kun je de tv niet aanzetten... of het is een en al Xander de Buzonier wat de klok slaat. Alsof iemand die zomers niet kan zingen dat op Oudjaar wel zou kunnen. Dat geldt trouwens voor meer mensen. Ik zag een van die lama's een duet zingen met Treintje Oosterhuis. Jemig. Alsof Oscar Pistorius een 10 kilometer schaatste tegen Sven Kramer. Zo lang leek dat duet ook te duren. Intussen heb ik na kunnen denken over de gewetensvraag van daarnet. Het antwoord luidt ja. Eendelever is de rode Libanon van de 21ste eeuw. Hm. Morgen het weer van Neil Gunjerli.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 Hollywood van Michael Bublé. Het is uh, bijna vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Als u kunstwerken heeft uit een erfenis... en u wilt daar zonder tussenkomst van veilingmeesters... of dure anticares zo snel mogelijk vanaf... Nou, dan kunt u sinds kort een stuk vloer of muur huren in de Erfenis Store. Oprichter Frank Hackert. goedemorgen. Goedemorgen. Dit kun je alleen maar bedenken als je dit in je eigen omgeving hebt meegemaakt. Dat uh, is correct. Ik Want heb, u had heb, een erfenis ja, wat... met allerlei schilderijen... en u dacht, wat moet ik ermee? Ja, klopt. Ik, uh, ik had een vader die woonde in het buitenland. een gegeven moment is hij overleden, 18 jaar geleden alweer. En op een gegeven moment kwam er een container vol met kunst uit het buitenland over. En ja. ik dacht, wat moet ik ermee? Ja. En uh, de stukken die ik zelf heel mooi vond, heb ik eruit geplukt en uh, in mijn eigen huis opgehangen. Maar er is een hele hoop overgebleven. Ja, en die heeft u toen verkocht via die winkel eigenlijk? Ik heb al verkocht via de winkel, maar nog niet alles, want de winkel bestaat pas een maand ja. en ik uh, ben begonnen gewoon met de eigen erfenis neer te zetten ja. en biedt ook de mogelijkheid voor anderen om, om hun erfenis te verkopen. Ja, want ik noemde al veilingen, uh, marktplaatsen is er natuurlijk ook, hè. Um, allemaal plekken waar ook heel wat kunst uit erfenissen wordt verhandeld. Wat doet uw winkel nou anders? Het verschil is uh, dat bij ons kun je het niet alleen uh, op de website van ons zien, maar je kunt het ook nog fysiek bekijken. Ja. En uh, via, via uh, ja, de meeste internetsites krijg je nooit serieuze reacties. Ik heb daar wel eens dingen op geplaatst waarvan ik ze heb laten taxeren voor duizenden euro's en mensen komen aan, ik bied je een tientje. Ja. Dus ja. dat soort, dat soort flauwe, flauwe reacties krijg je voortdurend ja. of helemaal niks. Ja. En bij veilinghuizen moet je vaak betalen voor de catalogus, voor de taxateur, ja. voor de fotograaf. Ja. Uh, al dat soort dingen. Dus ik probeer het wat laagdrempeliger te maken ja. en... voor mensen die zitten met een erfenis. Hoe laagdrempelig is dat? Want wat betaal je als je bij u een, een schilderij wil ophangen? Dat varieert van de grootte van het schilderij. Dat varieert tussen de 25 euro en de 60 euro. Dan hangt het er een maand. Daarvoor verzekeren wij het ook. Betalen wij de huur ervoor, voor mm -hmm. de winkel zelf. Ja. En we zetten het op de website en we zitten in de winkel om, uh, om het te verkopen. Ja, en, en dan maakt het eigenlijk niet uit wat het is. Het, het gaat om de omvang eigenlijk. Het maakt niet uit wat het is, het gaat inderdaad uh, om de plek die het inneemt in de zaak, uh, want je hebt maar beperkt ruimte. En ja. Ja, Wat we proberen is ook niet langer dan een maand in de winkel te houden om het zo goed mogelijk te laten rouleren en zoveel mogelijk voor de wat te kunnen aanbieden. Ja, want uh, nou zitten er in veel erfenissen, uh, natuurlijk ook ja, uh, met alle respect, maar ook huilende zigeunerjongetjes en, en theelepelverzamelingen, komen die er <lacht> bij u ook in of niet? Het iets meer, uh, meer zijn dan dat. Uh, we willen proberen geen winkel van sinkel te worden. Hmm. Uh, dat is soms heel moeilijk, omdat je ook wel eens dingen aangeboden krijgt... waar je van denkt, het is dus hartstikke mooi, maar ja. het is niets waard. Ja. En dat zegt uh, u dan ook eerlijk. eerlijk? Dat zeg ik ook eerlijk, ja hoor. En hoe reageren die mensen dan? Die, gaan, die druipen dan teleurgesteld af? Of? Uh, sommige mensen zeggen, ja, maar ik vind het wel wat waard. En ja, de emotionele, emotionele waarden kun je natuurlijk nooit uh, uh, uitdrukken in... in uh, in, in liquide middelen. Nee, dat is natuurlijk ook het gevoelige aan dit hele verhaal. Um, wat hangt er nu aan de muur, trouwens in de winkel, behalve de, de erfstukken van uw vader? Uh, er hangen erfstukken uit vier verschillende erfenissen op dit moment. Uh -huh. uh, en daar hangt een Kornijen, er hangt een uh, uh, Jaspers van Heemskerk uit de 16e eeuw, een Corpus Christi uit de 17e eeuw, een Zapkien uh, maar ook moderne kunst hangt ook een, een, lito van, een unieke lito van Hein de Kort. Mm -hmm. Is er trouwens kans op misbruik van uw initiatief? Ik kan me voorstellen dat dit ook wel uh, interessant is voor uh, kunsthandelaren met gestolen spullen. Uh, die mogelijkheid bestaat natuurlijk altijd in, in de kunsthandel. Alleen, uh, ja, wat wij doen is, wij worden nooit de eigenaren. Wij zijn alleen maar degene die het voor de ander verkopen. Ja, maar goed, hoe hou je die buiten de deur? Uh, het enige wat wij kunnen doen is een contractje laten tekenen... waarin ze verklaren dat ze gerechtigd zijn tot de verkoop ervan... en dat ze ook de eigenaar zijn. Ja. Of namens de familie de eigenaar zijn. Ja. U zit in een, een zogenaamde, dat heet dan een pop up winkel, hè? Dat klopt. Dat is een winkel die dan tijdelijk is. Ja. Waar, waar zit u trouwens in Amsterdam? Uh, op de centuurbaan in Amsterdam. Op de centuurbaan, ah, oké. Okay. En u hoopt dat dit fenomeen een permanent karakter gaat krijgen? Ehm. Uh, ik, ik zou het heel leuk vinden als dit een permanent karakter krijgt. Uh, maar zoals uh, u zelf al zei, het is een pop-up concept. Dat betekent dus dat wij een uh, maand opzegtermijn hebben gekregen van de uh, beheerder. Mm -hmm. uh, maar wat zij wel hebben gezegd is, stel dat u eruit moet, dan moeten we binnen een maand eruit. Ja. Zorgen zij weer voor een nieuwe plek waar we weer opnieuw kunnen beginnen. Kijk, en dan popt u daar weer op. Precies, zoals okay. dat uh, zegt. Is er succes tot nu toe, tot slot kort? Het is een behoorlijk succes. Het wordt erg druk bezocht. Het gaat uh, het, het, het, het, Tegen verwachtingen loopt het erg goed. Oké, okay, dank u wel Frank Hakkert. We gaan nog van u horen dan. De oprichter van de Erfenis Store. Wij zijn aan het einde gekomen van deze KRO. Goedemorgen Nederland, meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl en u kunt ons natuurlijk volgen op Twitter, hashtag GML Radio. Zometeen na het nieuws, Naida met lijn 1. Goedemorgen Naida, waar is de bus vanochtend? Hoi, goedemorgen Carl-Johan. Wij staan in Tilburg, de stad... Ja, wat is het eigenlijk een stad? Een stad die ooit een uh, grote textielstad was. Nu staan we onder andere voor het uh, zuidelijk toneel. Maar we gaan het niet hebben over toneel. zou ik wel willen. Maar we gaan het hebben over grote boeven. Of althans, dat is een beetje de mening van uh, de meeste Nederlanders. Accountants, dat zijn boeven. Ja, zijn het echt boeven of zijn het gewoon jongens die keihard hun best doen... en ook gewoon vastzitten aan wet en regelgeving? Dat hoort u straks allemaal. Na het nieuws met Gert Kluk. Radio 1. Het NOS Journaal. In Spanje is de werkloosheid voor het eerst sinds juli gedaald. In december waren 4,8 miljoen Spanjaarden werkloos. Een maand daarvoor waren er nog 59.000 meer. Maar nog steeds zit ongeveer een kwart van de Spanjaarden zonder werk. De transportsector in Nederland heeft in het derde kwartaal van 2012... 3% meer omzet gemaakt dan in de periode een jaar geleden. De omzet stijgt nu al tien kwartalen op rij. En van alle branches in de transport deed de luchtvaart het het best.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 Goedemorgen, luisteraars. ja, de jaarstukken van de scholen een groep amaranthus voldeden aan de regels. Maar toch lukte het de financiële situatie beter voor te spiegelen dan hij was. Met een financiële ramp als gevolg, zoals we allemaal weten. Ja, en de Kamer die is bezig met een wetsvoorstel waardoor de jaarstukken van scholen aan strengere regels moeten voldoen. Maar ondertussen speelt de discussie over de onafhankelijkheid van accountants al jaren... Hoe kritisch kan een accountant zijn bij de controle van een organisatie... als diezelfde organisatie hem ook lucratieve adviesopdrachten geeft? En is de accountant verwoorden tot handige jongen... die zijn goedkeuring aan de hoogste bieder verkoopt? Of zijn ze gewoon onmachtig om excessen zoals die bij Amarantis, Vestia en Aholt bijvoorbeeld, echt te voorkomen? Beste luisteraar, de vraag is wat vindt u van de rol van de accountant? Zijn ze onafhankelijk genoeg? Of zijn zij slachtoffer van slechte wetgeving? Misschien bent u zelf accountant en juist er, erg trots op uw vak... of heeft u tips voor uw vakgenoten. Bel ons 0800-1121. Of de tweets naar hashtag Lijn1Radio. Mailen kan ook lijn1-apelstaartje-ntr.nl. Bel 0800-1121. An to find, explore, the funds offshore, and skirt the shoals of bankruptcy. It's... U hoort Monty Python. Ja, je zou maar accountant zijn deze dagen. Grotere boeven zijn er niet, lijkt het wel. Of zijn wij gewoon te hard ten opzichte van accountants? En zijn het best lieve jongens die hard werken? De vraag is, wat gaat er mis? Die vraag gaan we beantwoorden. Want bij mij in de bus hier in Tilburg zit de heer Groeneveld. De directeur van Wingman en opgeleid tot registeraccountant. Goedemorgen meneer Groeneveld. Goedemorgen. U heeft al vaker bij ons gezeten. Fijn dat u er weer bent. Uh, ja, Wat gaat er mis? Laat ik gewoon met die vragen. Beginnen. Um, ja, wat gaat er mis? Dat is er natuurlijk een heleboel uh, als je de kranten leest. En uh -huh. Ik maak me daar natuurlijk zelf ook zorgen over. Um, uh, de, wat er mis zou kunnen gaan is dat uh, uh, uh, op een gegeven moment accountants zich te veel misschien zelfs aan de regels houden. Kijken welke ruimte er in die regels zit en daarmee misschien wel onvoldoende toekomen aan een eigen beoordeling van een jaarrekening. Um, dat zou je bij Amarantus ook hebben kunnen zien, vermoed ik. Um, uh, uh, waarbij je natuurlijk inderdaad klem komt te zitten bij een opdrachtgever... die vindt dat je uh, uh, een bepaalde presentatie uh, moet ondertekenen uh, en goedkeuren. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen... Uh, nou, dit is niet het beeld wat ik, en dat is dan de wetgeving dat tot een verantwoord oordeel in staat stelt. En ja. dat is natuurlijk de kritische uh, toets. En volgens algemene, volgens maatschappelijke normen... Mm -hmm. in staat zijn tot een verantwoord oordeel. Nou, ja. als dat niet lukt, dan heb je het niet goed gedaan. En waarom lukt dat dan niet? Want Misschien het lukt wel. niet te kunnen we stellen. Uh, nee, en, en ik denk inderdaad dat dat gebeurt... omdat er bij een hele hoop uh, detailvoorschriften wordt gezegd... zo kun je dat en zo mag je dat en zo moet je dat... En bij elkaar hoeft dat dan niet per definitie tot een verantwoord oordeel te leiden. Althans niet in staat stelt tot een verantwoord oordeel. En artikel 362 lid 4 van het burgerlijk wetboek, ja. dat gaat daar ook over. En, en wat dat, zegt dat artikel? Dat heb ik meegenomen. En dan staat daar, indien het verschaffen van het in lid 1 bedoelde inzicht, en dat is dat verantwoord oordeel... Uh, dit vereist, verstrekt de rechtspersoon in de jaarrekening gegevens... de aanvulling van hetgeen en de bijzondere voorschriften... en krachtens die er wordt verlangd. Indien dit noodzakelijk is, en dan komt het voor het verschaffen van dat inzicht... Ja. wekt de rechtspersoon van die voorschriften af... En de reden voor die afwijking wordt uiteengezet. Maar Met... en even dan gewoon in, in, in gewone taal, wat Precies. staat er? G ik, ik zeg wel eens: dit is het, het elfde gebod, gij zult afwijken. Ja. Uh, namelijk, uh, je hoeft je niet aan de regels te houden als die regels jou niet uh, tot. Lot... En waarom wijken ze dan niet af? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar wat denkt u dan? Want u bent zelf registeraccountant. U kent er veel memikken aan. Wat, ja. wat is het? Zijn ze te bang? Omdat ze, ik bedoel, ze voelen met in hun portemonnee als ze uh, afwijken? Ja, ik denk dat dat zijn, uh, een, uh, ten eerste... Dat dus is, dan zijn het grote boeven. Nou, er is wel wat moed voor nodig om, om inderdaad dat erop aan te laten komen. Uh, je moet zo onafhankelijk zijn dat je het erop aan kunt laten komen. Ja. En inderdaad denk ik dat er... Uh, Zegt u uh, nu dan accountants zijn niet moedig? Het zijn lafaards? Uh, nou, um, niet allemaal. Je mag nooit generaliseren. Dat klopt. Um, maar, maar, <laughs> maar, bijvoorbeeld, wat ik wel grappig vind in dit verband, het, het nog het niet vraag. maar dat is nu het NBA, de Nederlandse beroepsvereniging, eh, organisatie heet dat beroepsorganisatie van accountants, mm -hmm. heeft vorig jaar verplicht gesteld voor alle openbare accountants een, een cursus eh, professioneel kritische instelling. Mm -hmm. Nou, dan kun je of zeggen dat is flauwekul, want die hebben we al. Of je zou kunnen zeggen, nee, dat is heel erg belangrijk, want die is er niet. Of niet voldoende. Hm. Nou, en als je die cursus dus serieus neemt, die verplichting, dan zou je kunnen afleiden dat ook het NIFRA van mening was dat die. Professional kritische instelling in onvoldoende mate ja. aanwezig was. Even naar die praktijk. En wat we nu in, het, in de praktijk zien bij de grote, bij de accountants, bij de grote ondernemingen, dat, dat vaak niet alleen accountantsbureaus zijn, maar een mengeling is van accountantsbureaus en adviesbureaus. Ja, ja. Dus wat je daar in de praktijk ziet, is dat zij uh, aan de ene kant dus gaan over de cijfers, ja. maar aan de andere kant ook de advies. Je zou kunnen zeggen controleopdracht en adviesopdracht loopt dwars door elkaar heen. Ja, loopt door elkaar heen. Maar en, hoe kan en, het dan dat dat door elkaar heen loopt? Ja, uh, dat vraag ik me ook wel eens af. En er is nieuwe wetgeving uh, uh, in, in feite die uh, dat onderscheid ook moet maken en uit elkaar moet plukken. Mm -hmm. uh, maar tot nu toe, tot die wetgeving er, er was of kwam of, of hoe je het maar wil zeggen, er is... Uh, had je binnen de kantoren een, een, een, een big four, zeg maar, had je natuurlijk afdelingen. En die afdelingen, daarvan werd gezegd dat ze door Chinese Walls werden gescheiden. Met andere woorden, de ene sexy sector wist dan niets van de andere... en werd er daardoor niet beïnvloed. Mm -hmm. Nou, dat is een stelling. Uh, daar kun je vertrouwen in hebben. Uh, Chinese Walls zijn natuurlijk uh, oersterk. Je kunt ze uit de ruimte zien, geloof ik. Aan de andere kant, eh, als je, eh, ook, ik heb die ervaring natuurlijk zelf ook wel eens gehad... ik heb één keer meegemaakt dat één, één van die accountants in één opdracht drie keer van briefhoofd is veranderd... omdat hij naar een andere sectie overstapte. En dan denk ik, nou ja, die Chinese Walls zullen er wel zijn... maar je kunt er kennelijk overheen, of ja. erdoorheen, met andere woorden... Dat zijn die plekken in de Chinese zoals Street waar ze geruineerd zijn. Ik ga het even weer even, even heel, heel simpel weer proberen ja. te zeggen. En als we kijken bijvoorbeeld naar Amarantis, maar ook uh, nou ja, uh, Aholt noemde ik al... en zo zijn er nog een paar. Ja. Wat je daar ziet is, uh, er zijn cijfers. Je maakt een optelsom van, jongens, dit hebben we, dit geven we uit... dit is er, et cetera, et cetera. En dan moet er een advies komen. En ja. wat we daar in de fout zien gaan, is dat accountants... soms totaal andere dingen adviseren dan ze zouden moeten adviseren... op basis van die cijfers. Ik, ik... Maar dat is dan toch moedwillig? Uh, nee, ik denk dat het meer een kwestie is van, van zwakte. Uh, de, de, je gaat mee met, met de klant. Die, die wil deze voorstelling van zaken geven. Uh, Wiens brood men eet, diens woord men spreekt? Ik denk dat het daar wel eens op neerkomt. Uh, uh, ik zeg het maar voorzichtig. Ja. Uh, destijds was er een regel. één klant mocht niet meer zijn dan 5% van je omzet. Dat betekende uh, dat je hem kon missen. Maar voor een individuele accountant is het natuurlijk knap vervelend... als hij die ene grote opdracht, want het is voor hem geen 5%, dat is voor hem veel meer. Dus als hij zijn carrière moet maken met het verliezen van een opdracht... dat wordt knap vervelend. Ja. Veronderstel dat er binnen die organisatie een, een heel functioneel vangnet is... en ook daar vraag ik me wel eens bij af of dat wel aanwezig is... Um, dus je maakt geen vrienden als je je opdracht zal spelen. Nee. Ivo 55, die twittert... Vooral grote accountants en adviesbureaus zijn te, ver, te verstrengeld en niet onafhankelijk genoeg. Accountants zijn ook wel te makkelijk geweest met goedkeuren en soms te weinig kritisch. Dat zijn we een beetje eens. Ivo 55, in de bus zit ook Bas de scheemaker teamleider accountancy bij Van Boekel Accountants en adviseurs. Voor de duidelijkheid, Bas Scheenmakers, u werkt niet met de grote jongens... zoals Amarantis bijvoorbeeld, maar met klanten uit het MKB. Kunnen we zeggen, als we het even heel kort door de bocht... dit probleem is een probleem van de grote jongens... en u en uw uh, collega's in het MKB hebben hier niets mee te maken? Ik denk dat je vooral moet vaststellen dat in het MKB er um, uh, andere opdrachten spelen... Mm -hmm. Naast de controleopdrachten heb je ook samenstelopdrachten. En dat betekent dat uh, ja, de rol van de accountant daarin uh, um, anders is. Want bij uh, een jaarrekening die een accountant uh, voorziet van een samenstellingsverklaring... die is anders dan een controleverklaring. Daar wordt gewoon geen zekerheid bij verstrekt. Dus dat is een groot verschil met uh, ondernemingen die controleplichtig zijn. Ja, want even over die controleplicht. U heeft klanten, MKB-klanten... Nou, we noemen even niet wie uw klanten zijn... maar uw klanten zijn niet controleplichtig. Nee, de meeste nee. niet. Nee, want, die, want die controleplicht, heer Groeneveld, uh, directeur bij Wingerman... en opgeleid tot registeraccountant, Kunt u dat ons vertellen? Waar, dat, dat heeft te maken met cijfers. Je moet zoveel ja, ja, omzet ja, maken en dan ben je controleplichtig. Uh, je moet uh, een grote organisatie zijn. En, uh, uh, maar, uh, ik, ik onderscheid voor het altijd maar beursgenoteerd en niet beursgenoteerd. Dat wil ja. niet zeggen dat er in het MKB helemaal geen accountverklaringen nodig zijn. Maar uh -huh. het, het belangrijkste deel van het MKB hoeft geen verklaring te hebben... Kan beperkt deponeren en uh, daar zit dan vaak een samenstellingsklaring bij. En gaat het daar mis? En die samen nee, daar gaat het helemaal niet mis. Uh, die samenstellingsklaring, daar staat namelijk in dat de accountant geen enkele zekerheid geeft over de juistheid van die uh, jaarrekening. En dat de jaarrekening geheel de verantwoordelijkheid is van uh, het management, van de ondernemersleiding. Dus daar, daar doet die accountant iets wat er, en dat is mijn bescheiden mening, eigenlijk niet zo toe doet. Misschien zelfs dat hij te veel illusie wekt door daar toch uh, zijn briefhoofd aan te geven. Uh, in micro-economie, ik heb mijn accountant gezegd dat ik in die verklaring helemaal niet ben geïnteresseerd. Uh -huh. uh, ik heb er niks aan. Uh, als je hem letterlijk neemt, is het ook niks. Um, maar een accountant uh, die zich met de jaarrekening bemoeit en hem samenstelt volgens uh, uh, regels die daarvoor zijn aangegeven. Dan kun je zeggen, ja, de verpakking klopt wel. de, de, de, de vorm klopt wel, want er zijn die regels. Maar de inhoud, of die klopt, is nooit vastgesteld. Ja, dat is een beetje een zonderlinge kwestie. Ja, Michael, die mailt: accountants kunnen niet onafhankelijk zijn, zolang zij in opdracht van het te controlebedrijf organisatie optreden. En dus een hoge rekening mogen sturen en hopen op de vervolgopdracht voor het komend jaar. En eventueel ook nog aanvullende adviezen mogen geven. Uh, Bas de Scheenmaker. Jij bent teamleider bij, accountancy bij Van Boekel Accountants en adviseur. Geldt dit ook voor jou? Je kunt helemaal niet onafhankelijk zijn. Want je bent er afhankelijk van die opdrachtgevers. Uh, als je kijkt naar uh, uh, de verhouding tussen klant en accountant. Mm -hmm. en, uh, ja, dan denk ik dat het in principe niet mogelijk is. Maar praat jij wordt... jouw klant naar de mond? Nee, dat is iets anders. Ik denk dat je daar uh, nuanceringen aan moet brengen. Kijk, in, het, uh, in mijn praktijk ervaar ik dat je um, als accountant probeert... om uh, je klanten uh, te helpen en naast hem te gaan staan en um, samen te werken. Mm -hmm. um, je kunt niet per definitie en heel principieel onafhankelijk zijn. Dat, uh, dat is gewoon onmogelijk, puur door de verhouding van het feit ja. dat jij dat, überhaupt... dat wij een rekening vind... sturen die, ja. die betaald wordt vind aan je de andere kant. Dat je taak is, want dan kun je ook afvragen: vind jij als accountant dat het jouw taak is om principieel onafhankelijk te zijn? Nee, ik denk, denk dat het mijn taak is om uh, uh, binnen de gestelde regels uh, die klant zo goed mogelijk bij te staan. Dus ook slecht nieuws te brengen als het nodig is. Je moet af en toe die klanten spiegel voorhouden. Ja, en dat doe dat jij? Klopt. Ja, dat, uh, dat is wel mijn streven. Dat is, uh, dat is uh, uh, ja, de passie waar ik uh, door gedreven word. Doen je collega's die accountants zijn bij de grote jongens dat genoeg? Dat vind ik een hele lastige. Want ik, uh, er zullen best situaties zijn en dossiers zijn waarbij uh, de accountant uh, nalatig is geweest. Mm -hmm. Uh, maar ik vind het moeilijk om daar een generaliserende uitspraak over te doen. Als ik kijk naar uh, uh, mijn praktijk, ja, goed, dan, dan, dan draait het er gewoon om dat je uh, die klant vooruit helpt. Ja. En dat je die uh, bijvoorbeeld op administratieve organisatie uh, verbeteringen aandraagt... en hem daarbij uh, assisteert. Ja, En als je zegt jouw praktijk, want wat voor soort klanten heb jij? Ik uh, werk in het midden- en kleinbedrijf, dat betekent... Uh, uh, heel divers, uh, uh, de spreekwoordelijke bakken op de hoek. Maar ook ondernemingen die uh, best groot zijn, maar nog niet controleplichtig. Mm -hmm. En die uh, uh, uh, voorzie ik uh, uh, in allerlei adviezen, omtrent uh, fiscaliteiten. Ja. Dat is in het MKB heel erg belangrijk. En uh, natuurlijk ook het jaarrekening. Jaarreken maar ook direct. bij jou zitten er dus wel die mengel. Die, die mix ja. van aan de ene kant de jaarrekeningen controleren, ja. maar ook advies geven. Uh, ja, jaarrekening samenstellen. En ja, samenstellen, maar ook advies geven op andere terreinen. Ja, ja dat klopt. Dan, u... loop, dan loop ook jij gevaar, toch? Uh, ik geef terug naar de heer Groenveld. Want we hebben net geconstateerd ja. dat, dat, dus dat het dubbel loopt. Aan de ene kant moet je de jaarrekening maken. en Aan de andere ja. kant geef je ook advies op allerlei vlakken. Ja, ja. Nou ja, dus ook meneer Bas, de scheemaker, is een beetje een twijfelgeval. <lacht> ja, maar ik begrijp hem wel. Uh, de, de, hij hij en, moet ook gewoon geld verdienen. Hij moet ook doen. gewoon geld verdienen. Nee, maar dat, dat oefent zijn beroep natuurlijk eigenlijk heel gewoon uit. Maar de positie van die accountant in dat MKB is is een hele specifieke... Um, uh, het NIVA herkent dat ook. Het, het, het NBA moet ik dan tegenwoordig zeggen sinds 1 januari. Herkent dat ook. En we hebben dan drie soorten opdrachten. Dat is uh, uh, de, dus de controleopdracht. Nou, dat is iets niet waar Bas zich mee bezighoudt. De overige de opdrachten, dat is iets wat ik doe. Gewoon helemaal niets wat met accountancy te maken heeft. Maar wat doet u dan? Wat ik, zijn waardeer dan? Dus, dus ik, ik waardeer bedrijven. Dus ik waardeer bedrijven in conflicten, bij fusie en overname. Okay. Bij verdelingsprocessen, bijvoorbeeld in het kader van echtscheidingen. Dus ik, ik waardeer en dat is geen, geen uh, accountancy-arbeid. Uh -huh. Dat heet ook, als ik dat doe omdat ik accountant ben, ben ik lid van uh, NIVRA. In dat register opgenomen en daar heet dat overige opdracht. Maar daartussenin zit een, een heel segment... En dat heet bij het NIVA eh, eh, assurance-verwante opdrachten. Dus je hebt assurance, dat zijn die controle. assurance-verwante opdracht. En dan is die samenstellingsverklaring een assurance-verwante opdracht. Maar hij biedt geen assurance. Dus daar vind ik dat op institutioneel gebied een en ander mankeert. Ja, plaatsen we straks over verder. Ja. Ik ga naar de telefoon. René, goedemorgen. Ik hoor je met René Devita. Hoi, hey, hallo. Ik heb ervaring dat... Uh... Dat de heer accountants vooral financieel goed voor zichzelf zorgen. Dus uh, ja, dat is het enige wat ik even wil zeggen. U heeft een fotozaak. Ja, klopt. Ja, en u en betaalt gewoon, een, gewoon een, uw rekening uh, van de accountant is gewoon veel te hoog. Ja, het is gewoon een heel klein bedrijf en ik lever zeg maar mijn spullen kant, kant en klaar aan. En uh, ja, het begon al in de beginfase, dat was in de guldentijd, ging ik alleen tien minuten maken bij een bedrijf die eventueel diensten kon verlenen. Ja. En dan kreeg je een kopje koffie. En dat heeft 10 hoger 12 minuten geduurd. En hoeveel Thomas, heeft u betaald? Thomas, oh, ik krijg een rekening van 150 gulden. Uh, nou, Bas weken. Ik vraag het gewoon even aan Bas Geemaker. Bas ja. Geemaker, wat is jouw uurtarief? Ik zeg nu maar weer je. Uh, mijn uurtarief is 98 euro. Dus als ik een kopje koffie kom drinken met jou 10 minuten, 98 euro? Nee, nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, nee, nee als een... Uh, een klant uh, zich bij Van Boekel Accountants me meldt. Uh, dan maak je gewoon uh, kennis. En dan wil ik gewoon die klant leren kennen. En dan ga ik niet daarna uh, uh, meteen een nota uitsturen. Ja. René, nee. heb je nog een andere vraag? Of dat was het? Uh, nou, laten we het hierbij houden. Dank je wel. <laughs> Aan de Hi. telefoon, dank Fijne dag. Aan de telefoon hangt ook Wim Hagenaar. Goedemorgen. Ja, met Wim Hagenaar uit Voorschoten. Goedendag. Hallo. Ja, ik heb 11,5 jaar in Frankrijk gewoond. Mm -hmm. En uh, ik heb een accountant in Nederland, nog steeds, hè, in Bladuw. Ik ben er hoogst tevreden over, ja. Wel tevreden? Ja, want zonder hem, uh, wist ik niet wat ik had moeten doen, ja. Ja, en waarom bent u zo tevreden? Want wat doet hij zo goed? Nou ja, ik kan die, ik ben 76, ik kan die belastingformulier allemaal niet invullen. Dat hebben ze allemaal voor mij gedaan. Ja. Ook in Frankrijk trouwens. Mm -hmm. En uh, ik heb er alleen maar baat bij gehad, ja. Ja. Is het ook een soort vriend geworden intussen, die accountant? Ja, dat kun je van zeggen, ja. Ja. Uh, ja, uh. Dat, dat, dat is ook zo, ja, klopt. Ja. Maar, dan, maar is dan niet een beetje het gevaar dat, dat er dan ook een belangenverstrengeling kan komen? Want die man is intussen nee, een vriend. Nee, helemaal niet. Nee, nee. nee? Hij maar durft zei, u, hij ook u ook gewoon hard te zeggen hoe het. Hij durft u ook een spiegel voor te houden als het nodig is? Wat zegt u? Durft uw accountant u ook een spiegel voor te houden als het nodig is? Durft hij bijvoorbeeld ook te zeggen van nou Wim, nu geef je wel heel veel geld uit. Dit gaat fout, jongen. Nee hoor, nee, nee, nee, nee. Uh, zij moest eerst de Europese wetgeving hier kennen. Laat ik het zo zeggen. Het <lacht> eenvoudig. Je hebt mensen die, uh, uh, die produceren en mensen die het geld doorschuiven. Ja. De accountant, uh, notarissen, maaktaars en... Uh, een andere, hè? Die, die, die verplaatst het geld van de ene plaats naar de andere. Ja. Maar een accountant is iets heel anders. Die doen het goede die zijn werk. Er mogen maar een aantal per, per jaar zijn in Nederland. Ja. Hè? Dank u wel. Ik heb ik ben hier niet... Dank u wel. Wij gaan weer door, maar we zijn blij te horen dat u heel erg tevreden bent met uw accountant en eigenlijk bijna vrienden bent met uw accountant. Ja, dat is een accountant in Bladel. Ja, ik kan de naam niet noemen natuurlijk hè. Nee, dat zou reclame zijn. Dat gaan we niet doen. En ik hoor het later op de radio wel hè. Oh, ja, u bent nu op de radio te horen. We zijn live. Dank, okay, Dank... Dank u wel, Dank u. tot ziens. Goed, u luistert nog steeds naar lijn 1 en lijf. Ook al had uh, onze vorige beller dat niet helemaal door, luisteraars. Um, terug naar de heren in De bus, hier bij mij. Even nog een andere vraag. Hè? Want als we kijken naar de wet, dan zegt hij nu... de accountants hebben een geheimhoudingsplicht. Ja. Is dat niet ook een beetje het probleem, de heer Groeneveld? Zouden we niet gewoon van die geheimhoudingsplicht af moeten? Uh, uh, nee, ik, ik, ik denk dat dat niet nodig is. en, en accountant, strikt genomen, uh, in zijn accountantsfunctie... dus in die auditingfunctie, die controlefunctie kijkt hij naar een mededeling in de vorm van een jaarrekening... die de ondernemingsleiding hem voorlegt. En dan gaat hij kijken of dat klopt. En als dat klopt, zet hij daar zijn handtekening onder... in de vorm van een goedkeurende verklaring. En als het niet klopt, dan hoort hij te zeggen dat het niet klopt. En dan kan hij twee dingen doen. Hij zal beginnen met te zeggen dat het niet klopt. En dan zal hij vervolgens zeggen wat hij vindt dat het wel zou moeten gebeuren... om het wel te laten kloppen. En als dat allemaal niet bij elkaar komt... dan zou hij zijn opdracht kunnen uh, teruggeven. Dus dan moet hij zijn geen verklaring geven... En, en dat zou een signaal in de markt moeten zijn om te je af te vragen waarom daar een accountantswisseling heeft plaatsgevonden. Ja. En, ja, dus zo werkt dat. Dat is zijn mogelijkheid. Ik ga even door naar wat Tiet. Want we hebben er een heleboel vandaag. Dank u wel daarvoor, luisteraars. Reinier200 die zegt: bij de grotere accountants lopen privé en zakelijk regelmatig door elkaar heen. Samengolven golven belemmert kritische houding. In de bussen accountant Bas de Schemaker. Jij bent geen accountant van de grote jongens, maar van het MKB. Ga je wel eens golven met, uh, met je klanten? Nee, nee. Ik uh, ben geen golfer. Maar, nou ja, tennis um, mag ook. Of ga je wel eens naar de sauna? Kan ook nog. Het <laughs> schijnt In sommige landen schijnt dat is juist een uh, goede manier te zijn. In privétijd ga ik wel eens naar de sauna, ja. Maar, maar niet met je klanten? Als het gaat om... Um, kijk, het is uh, heel belangrijk dat je... Um, dat staat ook uh, in uh, de, de beroepsregels. Dat je professioneel gedrag blijft vertonen. Dus dat je een onderscheid blijft maken tussen... Um, uh, het zakelijke en het persoonlijk contact met, met je klant. Je kunt best een keer met een klant ergens een hapje gaan eten. Maar je moet uh, waakzaam zijn dat je uh, wel een bepaalde afstand houdt. En niet te dicht. Daar ben je uh, wel van bewust. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Uh, we krijgen nog een mailtje. Accountants verdienen respect. Puur om het feit dat ze de hele dag in staat zijn om met cijfertjes te jongleren. Ik ben gestopt bij kruiselingsvermenigvuldigen. Ik ook, kan ik je zeggen. Ja, en Frank die zegt. Geachte mevrouw Naida, waarom heeft u vandaag de bus niet wat dichter bij huis geparkeerd? Bijvoorbeeld op de Zuidas. Ja, uh, Frank, mijn uh, redacteurin, heeft een opmerking voor je. Want daar zitten de echte boeven, bedoel je? Zou kunnen. En even kijken. Oh ja, ik heb er nog één, want we hebben al heel lang niks meer gehoord van Jan Bakker uit de Sint-Anna-parochie. Fijn nieuwjaar, meneer Bakker hierbij. En meneer Bakker zegt, het lijkt mij logisch. Een accountant die door zijn opdrachtgever betaald wordt om zijn boeken te controleren, is een variant van de slager die zijn eigen vlees keurt. Waarom geen accountancybelasting invoeren voor bedrijven waaruit de kosten van een onafhankelijke accountant door de overheid betaald wordt, zodat elke schijn van afhankelijkheid vermeden wordt? Jan Bakker, u begint het jaar weer met mooie ideeën. Is dat uh, iets, meneer Groeneveld? Daar wordt wel eens aan gedacht, ja. Om, om die controlefunctie, uh, zeg maar, in de publieke sfeer te trekken. En de, de accountant die dat doet, heeft ook eigenlijk een, heeft een publieke functie. Dus, dus dat, dat is helemaal niet ondenkbaar. De vraag is natuurlijk of het dan zou verbeteren. Maar, maar het is niet ondenkbaar. Ja, even naar. Um... Even iets anders. Hè. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel voor een wetswijziging. Ja. Namelijk dat die geheimhoudingsplicht echt wordt opgegeven. Ja. Vindt u dat het, vindt u dat wetsvoorstel door moet gaan? Uh, nee, ik, ik denk niet dat het nodig is. En Het kan, kan dus, zoals ik al zei, een opdracht teruggeven. En dat is een signaal wat in de, tegenwoordig zeker, in de, in de transparante dus een stembol, financiële markt... is een, een stom wetsvoorstel. Ja, het, het, het is niet nodig. Er wordt al sinds 1960 er gesproken over spreekrecht, spreekplicht en, en zwijgen ja. en spreekplicht. Maar goed, er gaat ook een heleboel mis. Dus wat moeten we dan ja. nou wel doen? Nou, jij moet gewoon zijn poot stijf houden als het gaat om een jaarrekening die wel of niet goedgekeurd is. Meer lef hebben, maar ja. u heeft geconstateerd aan het begin van, de e van deze uitzending dat ze eigenlijk vooral laf zijn. Dus er gaat niks veranderen. Nee, maar... Nou, dat is lekker na een half uur. Ja, nu heeft u me te pakken. Nee, maar het, het, het, het, het, het, het, het lijkt haast wel alsof die accountant, als hij dat wel mag gaan zeggen, of moet gaan zeggen, dat hij zegt: Oh ja, nu ben ik weer een gerucht gesteund.